Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeing 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in een van de toestellen een gat in de cabine zat. Het toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. De Boeing was met 118 passagiers onderweg van Phoenix naar Sacramento... toen plotseling de druk wegviel en de zuurstofmaskers tevoorschijn kwamen. Door de inspectie van de Boeing 737 uit de vloot van Southwest Airlines... worden dit weekend ongeveer 600 vluchten gecanceld. De Verenigde Naties gaan de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Koué zeker 800 doden. Getuigen zeggen dat er een bloedbad is aangericht onder burgers. Slachtoffers zouden zijn gedood met kapmessen en vuurwapens. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is... In die wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbo. Die verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen van oppositieleider Watara. Maar Bakbo weigert al maanden op te stappen. In Japan worden veel kustdorpen die zijn getroffen door de aardbeving en het tsunami waarschijnlijk niet meer opgebouwd. De regering wil de getroffen bewoners huisvesten in hoger gelegen gebieden. Zo'n massa-evacuatie kan op verzet stuiten omdat veel ouderen al hun hele leven aan de kust wonen. FC Twente heeft in de eredivisie de koppositie overgenomen van PSV. Twente won thuis met 2-0 van de Eindhovenaren. Theo Jansen scoorde twee keer. In de vier overige wedstrijden in de eredivisie verloor de thuisploeg. Feyenoord AZ werd 0-1, Heerenveen Excelsior eindigde in 2-3. en De graafschap NAC werd 1-3. De meeste doelpunten vielen bij Willem II, Roda JC. Het werd 5-4 voor Roda. Dan het weer. Vannacht bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima rond 10 graden. Komende dag blijft het bewolkt. Van tijd op tijd regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NL. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Jij bent aan de regen, ik de ton. Jij aan bent de kerst, ik jij de bonbon. Jij bent de rust, ik de kakaon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kans, jij de souffle. Ik ben de keizer, we we de sneer. Ben zijn de Hermans, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. De staan aan de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 Ik ben de Tirol. kip, jij bent de, in de Ik ben de pauw, jij okay. bent de pil. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Bertien ja, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik nou, ben bier. Om een beetje reclame te maken, met het diter, Ik het klavier, het leek Laat me ook sterk, vast. nou mij ook, het leek me ook sterk, Het leek me ook sterk.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 En dat ik dan Jim uit idols was Ik dan die dikke uit de jury was En bijna nog steeds blij was Of gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was En jij was dan gaan dan nog steeds en bij dan nog steeds bij wat